De VVD ziet niets in het plan van PvdA-staatssecretaris Dijksma om het aantal melkkoeien in Nederland te beperken. Sinds 1 april is er geen melkquota meer, waardoor veel boeren hebben geïnvesteerd in land en stallen. Toch wil Dijksma opnieuw een stop invoeren, dit keer omdat Nederland meer mest dreigt te produceren dan van Europa mag. De VVD noemt het Europese mesplafond gedateerd en vindt dat de regels moeten worden aangepast. In Frankrijk hebben zo'n twintig kinderen een kleuterschool gesloopt. Ze waren tussen de vijf en twaalf jaar oud. De kinderen kwamen de school binnen door met een brandblusser een ruit in te slaan. De politie trof omvergeworpen meubilair aan, gebroken glas, muren en vloeren die besmeurd waren met verf. En zowat alles was van de muur gehaald. Vooral een gymlokaal moest het ontgelden kleuterschool ligt in de Franse stad Milun, onder Parijs. Het gemeentebestuur spreekt over een indrukwekkende schade, alsof de dag des oordeels was aangebroken. Voor hoeveel euro schade er is aangericht, is niet duidelijk. De Johan Cruijffschaal is gewonnen door PSV. In de Amsterdam Arena werd het 3-0 tegen FC Groningen. Twee doelpunten kwamen van Luc de Jong en eentje van Adem Maher.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 Is de zomer van ZFM met, met nu Peaceful Radio. Hallo, goedenavond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1100 jaar ja. We hebben weer een magisch getal bereikt: 1100 uitzendingen inmiddels. En welkom hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw gastheer, uw presentator voor dit even moment natuurlijk. En daarna ga ik de nieuwe muziekwerkjes weer zo goed mogelijk aan elkaar schuiven, achter elkaar schuiven. We beginnen met een nieuwe artiest en dus ook nieuwe CD's: Mark Barnes heet hij en zijn CD heet uh, Alive. Veel plezier bij dit programma van peacefulradio.eu.